Het kabinet wil een duurzaam herstel, met groei zonder luchtbellen. Minister Dijsselbloem zei bij de presentatie van de miljoenennota dat tot 2008 bij het opbouwen van de welvaart risico's zijn genomen die nu hun tol eisen. De oppositie is zeer kritisch, de regeringspartijen spreken juist tevredenheid uit. Oud-PVDA-burgemeester Welschen van Eindhoven is overleden. Hij was burgemeester van 1992 tot 2003. En wordt beschouwd als de man die Eindhoven er weer bovenop hielp... na de bezuinigingen bij Philips en het faillissement van DAF. Landelijk werd Welschen bekend door zijn kloeke en empathische optreden... rond de Hercules-ramp. Rijn Welschen, die al geruime tijd ziek was, is 72 jaar geworden.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 Het weer, veel bewolking en in het midden en zuiden van het land regen. Later vannacht droger en opklaringen. Overdag enkele buien. Verder periode met zon en het wordt 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijne Plag. Goeienacht. Hartelijk welkom bij Casaluna. Ik hoorde Margreet Boer, politiek verslaggever van NOS Radio 1 vanmiddag... over de troonreden zeggen... je merkt aan alles dat Nederland aan het hervormen is. Je moet het zien als een verbouwing waar we in zitten. Nou, Daar krijg ik het de Spaans benauwd van. Want Ik weet niet hoe dat bij u thuis is, maar de verbouwingen zoals ik ze ken... die lopen altijd enorm uit de hand. Of ze duren veel te lang, of ze worden alsmaar duurder en duurder en duurder. Dus laten we heel erg hopen dat het niet zo'n verbouwing gaat worden... Ik ben heel erg benieuwd welke gevoelens mijn gast vannacht had bij het horen van, of vandaag had in ieder geval bij het horen van de troonrede. Jesse Frederik, welkom. Hallo. Jij schrijft voor onder meer de site Follow the Money, een platform voor financieel-economische onderzoeksjournalistiek, journalistiek en vooral ook onderzoeksjournalistiek. Je hebt ook een tegel gewonnen, een journalistieke prijs voor een verhaal dat je hebt geschreven. En je werkt ook als columnist voor De Groene Amsterdammer. Wat, wat voor gevoelens had jij er vandaag bij? Nou ja. Geen Spaans benauwd gevoel. Nou, ik werd er ook niet zo heel erg uh, vrolijk van, nee. Hoewel het wel allemaal weer redelijk vrolijk werd gebracht door uh, de, de troonreden. Ja, Qua inhoud vond ik het, uh, vond ik het uh, wel erg pessimistisch, eerlijk gezegd. Toch wel. Was, er waren niet, uh, niet veel echt lichtpuntjes ook. Van, uh, nou, er werd wel gesproken over een herstel... maar niet echt concreet van hoe dat er nou uh, precies ging komen. Er nee, waren vooral voor... voor... Gewoon de mensen, de burgers, waren er veel dingen van... nou, hou daar rekening mee, het wordt alleen nog maar erger. Het ging mm -hmm. wel ook over investeringen waar ze mee bezig zijn... om de boel weer een beetje aan te wakkeren. Je zei het al, koning Willem-Alexander deed het voor het eerst vandaag. En dat gaf in ieder geval een frisse kijk erop en dat zorgde voor wat positiviteit. Nou, wij vonden het mooi om dus ook een nieuwe generatie uit te nodigen... vannacht in Casaluna om eens het licht te laten schijnen... over die, uh, de stand van zaken en over de troonreden... en de Prinsjesdag van vandaag. We zullen denk ik vooral ook over die economische kant gaan bespreken... Want dat is ook waar jouw uh, interesse vooral ligt. Mm -hmm. Als u nou thuis een vraag of een opmerking heeft voor Jesse Frederik... laat het dan vooral even weten. Stuur een mailtje naar kazaluna.ncrv.nl. Of Twitter met hashtag Casaluna. En Jesse blijft al twee uur, dus we hebben ruim de tijd... om uh, alle uw vragen en reacties te behandelen. Zullen we maar gewoon even naar een klein fragment luisteren uit de troonrede? Ja. De stand van Leuk. het land. Leden van de Staten-Generaal.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 Ja, dat nou dat is ook in lijn met de wat het CPB voorspelt. Ja, dus. en toch is de teneur vooral negatief. Ja, nee, dat klopt. Um, Enige idee waarom dat is? Waarom die teneur nog negatief ja. is? Nou ja, goed, zelfs als het, als het CPB ook voorspelt dat de werkloosheid gewoon uh, nog gaat oplopen. En dat voor een heleboel mensen eigenlijk de koopkracht nog uh, omlaag gaat. Ja, dan, dan is het leuk dat er zo'n 0,5% groei is. Maar dat is toch uh, nog altijd gewoon. Uh, um, de meeste mensen hebben er gewoon nog problemen mee. Ja. Dat, het, uh, dat het. die merken gewoon dat het slechter gaat. Groot gebrek aan vertrouwen. Hè? En de maatregelen die werden aangekondigd, die maken het vandaag niet zozeer beter. Ja, alleen Daarop... ik ben. Ik vind het altijd een beetje vervelend dat ze dan heel erg veel zitten focussen op dat vertrouwen. Want dat, dat is dan weer dat is ook zo'n uh, politieke frase dat iedereen dan wil. We moeten ervoor zorgen dat het vertrouwen terugkeert. En ik denk meer dat het vertrouwen is meer een gevolg van... kijk, als het goed gaat met de economie, dan komt er weer vertrouwen. Maar zij, zij draaien het om. Ze willen eerst vertrouwen en dan gaat het weer goed met de economie. Maar ik denk, ja, je moet eigenlijk beleid gaan voeren... dat er gewoon eerst uh, weer banen komen... en dat de mensen weer koopkracht hebben. En dan komt dat vertrouwen vanzelf. En het je is niet eigenlijk andersom van, eigenlijk. Je kunt niet mensen vertrouwen opleggen, het gevoel nee, van het vertrouwen. En dat, dat dan moet je echt zelf dus naar handelen. Ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wat er wel meer gebeurt, is dat de verantwoordelijkheid voor heel veel dingen, en dat bleek vandaag ook ja, wel weer, precies, bij de burgers ja, ja, zelf ja, worden ja. gelegd, in plaats van dat de overheid het initiatief neemt tot alles. Ja. Um, gaan we het zo over hebben hoor. Ik mm -hmm. wilde even de kop van Follow the Money, van jullie site, zeg maar, uh, waar vooral over geschreven werd, was Prinsjesdag is gekaapt door economen. Ja, en ja, ja, met beperkte mijn modellen om macro-economische voorspellingen te doen. Je hebt collega Robin Fransman. Die ja. pleit daarom ook voor veranderingen. hij is zelf politicoloog. Ja, was onlangs ook bij jullie in het programma. Ja, hij heeft zoiets van je... Dat eigenlijk... Het is niet meer de politiek die bepaalt hoe het beleid moet zijn... wat de begrotingen moeten zijn. Maar alles wordt maar doorgerekend, doorgerekend door economen op basis van modellen... die vaak ook niet meer werken ja. of die in deze situatie niet werken. Waar zijn wij mee bezig? Ja. Nou ben ik eigenlijk altijd wel in voor wat fijn uh, economen besje, Maar in dit geval denk ik toch dat hij daar iets te kort door de bocht gaat. Want uh, nou, er zijn gewoon peilingen. De economen website heb je MeJudice heet dat... En die hebben gewoon peilingen bij onder economen gedaan. Van ja, wat vind je van dit begrotingsbeleid? En is het economisch verstandig om aan zo'n 3% bijvoorbeeld vast te houden? Ja. En dan zegt toch een grote meerderheid van nee, dat is eigenlijk niet verstandig om dat nu te doen. Dus je kan dit niet eigenlijk allemaal heel erg in de, in de schoenen gaan schuiven. Dit beleid van, uh, van de economen hoor. Uiteindelijk de, zijn het natuurlijk de politici die het voor het zeggen hebben. Maar ja. al die doorberekeningen, al de cijfers die nee, dan onze oren ja. geslagen krijgen. Ja, hoe betrouwbaar zijn ze? Wat moeten we ermee? Ja, nee, ja nou, daar heeft hij een heel groot punt. Dat is heel erg twijfelachtig. En dat, uh, dat wordt toch. Nou, ik merk wel een beetje dat er verandering in komt. Maar het wordt toch nog wel uh, met vrij veel. Uh, in hoog aanzien staan het CPB en zo. Ook nu als ze weer met doorberekeningen komen. Kijk, ze zeggen nu 0,5% groei. Maar daar zitten ook weer allemaal aannames achter... waarvan je je kan afvragen ja, hoe, hoe realistisch is dat. Ze zitten er bijvoorbeeld al over, de, over hoeveel er geconsumeerd gaat worden. In het, uh, um, daar zitten ze al drie jaar zijn ze daar veel te optimistisch over. En nu opnieuw voorspellen ze weer van het gaat volgend jaar groeien... Maar ja, dat zei ze vorig jaar ook. Dat zei ze het jaar ervoor ook. En toen bleek het alleen maar te krimpen. Ja, ja. Dus ja, inderdaad... Jij bent bang een... dat die cijfers misschien nog te positief gesteld zijn? Die, uh, die ja, groei. Ik, ga, ik ga me niet in dezelfde fout maken als al die economen... door zelf een keiharde voorspelling te doen. Maar ik denk dat in dit geval... zijn de risico's wel aan uh, dat, het, dat het eerder slechter gaat worden... dan dat het beter gaat worden. Ja. Ja. Maar er zijn heel veel factoren waar je, waar, waar je gewoon niet kan voorspellen. En het dus... moeilijke is, ja, is, het. Het moeilijk is ook, je moet ergens je beleid aan ophangen. Ja, bedoel, dan dat moet is ook heel logisch. Prognoses ja. zijn op de een of andere manier belangrijk. Alleen keer op keer blijkt dat het dan toch weer eventjes net anders uitpakt. Ja, nee, ja. het is ook een hele begrijpelijke impuls. Dat je gewoon iets, iets wil hebben om waarop je beleid moet maken. En dat moet ook wel. Alleen, uh, je moet je wel realiseren dat het gewoon eigenlijk... Uh, dat er ook hele grote onzekerheden zijn. En nou, zeker in deze tijd, waarin het toch een beetje onbegonnen terrein is. Uh, voor, uh, of hier, hier zijn we in zo'n crisis. Dat ja. heeft, hebben we niet uh, veel meer meegemaakt. Nee. En hebben we ook niet alle modellen voor klaar? Uh, voor nee, zeker niet. Nee. Nee, dat dat nee. is dan ook een groot gebrek in die modellen. Jij zegt zelf: Ik ben uh, nooit uh, vies van een beetje economenberstje. Nee. Dat Waarom is dat? Uh, Waar stoel je dan? Nou, je aan? we kunnen psychologische motieven achter gaan vinden. Dat ik gewoon. Ik heb, ik heb zelf geen studie gedaan en zo. Dus je, bent, nou, je bent zelf niet economisch gestoeld? Nee, nee. inderdaad. En, uh, en ik heb ook wel eens een, een artikel geschreven. Inderdaad. Over, over economen die er dan naast zaten. En dan gingen ze confronteren met die dingen. En dan bleken ze toch wel uh, niet heel erg geneigd om hun eigen fouten nee. toe te geven. En wel handig om misschien, ik heb het artikel uiteraard gelezen... Uh, dan hebben we het wel over een Sylvester Eijvinger, een Zweden van Wijnbergen... dat zijn wel de mensen die wij heel vaak in de media natuurlijk zien... om uitleg te geven, op duiding te geven aan het nieuws. Daar heb jij gewoon van gekeken, wat hebben jullie nou in de loop der jaren gezegd? Ja. En wat is er van uitgekomen? Ja. Maar zij waren niet bereid om te zeggen van... Zijn het is niet misschien heel toch net anders nee. uitgepakt, of... Nee, ja. die, en dat, en dat, dat vind ik toch wel eigenlijk verwonderlijk. Want ik, ik, ik zat nog te denken, als ze nou gewoon hadden gezegd van... Uh, ja, ja, ja, sorry, dat is gewoon een fout. Dan had ik eigenlijk geen artikel gehad. Want dan, dan denk ik, van, dan is het gewoon uh, keurig netjes... Uh, zoals een wetenschapper betaamt eigenlijk. Ge uh, ze hebben ze gewoon geleerd van hun fouten. En dan gaan ja. ze gewoon uh, uh, een model aanpassen. Maar zij dachten natuurlijk, ja, snotneus van 24, hoe oud ben je? Ja, maar dat wisten zij niet. Oh, dat Als ze dat allemaal, ze niet. allemaal in maar een mailtje van... netjes. Nee, oh, okay. uh... niet van geen economische opleiding, jong iemand. Nee. Waar, waar moet je het lef eerlijk... vandaan om dat te doen? Ja, maar dan moet ik ook wel eerlijk bekennen dat in die eerste versie die ik ze toestuurde, dat ik ook niet heel erg. Uh, dat was wel erg hakken en zagen. Dus toen ging ik wel heel hard erin, zeg maar. Terwijl, ja, dat, dat kan, begrijp ik wel dat je daar niet heel vrolijk van wordt. Ja, ja. Maar qua inhoud kan je dan toch nog wel ietsje, ietsje redelijker reageren, zou ik zeggen. Maar... Waarom heb je eigenlijk niet, want die economie, die vind je razend interessant. Ja. Waarom ben je niet economie gaan studeren? Je hebt drie verschillende studies gedaan, maar niet economie. Um, nee, dat klopt. Uh, nou ja, dat zat misschien uh, nu wel in de planning. Maar nu, nu zit ik, uh, nu zit ik uh, eigenlijk... Uh, nu, nu gaat dit zo goed dat ik bij Follow the Money zit en hier gewoon journalistiek ben, aan het doen ben. Waarbij je eigenlijk al doende. Ja. En bo meer bovendien ik leert. ben ook niet echt gemaakt voor school, je bent <laughs> Nee, dat hoor Ik wel meer jongeren zeggen. Dat, nee, dat ja. heb ik zelf ook wel vaak gedacht. Maar. Ja. Maar waar, dat, dat werkt gewoon niet. Dus je vond die interessant? Nee. Ja of ik, ik mijn ervaring met andere studies, met, uh, Nou, ik heb toen het laatste heb ik filosofie gedaan en. Uh, ja, Toen was ik eigenlijk uh, was ik al heel erg veel economie zelf aan het lezen en aan het leren. En dan krijg je op een gegeven moment zo'n zo Heidegger langskomen. En, dan, en uh, daar kan volgens mij niemand kaas van maken. Zelfs die leraar die daar stond, die kon, er eigenlijk, kon niet uitleggen wat die man dan eigenlijk zegt. En dan had ik helemaal geen zin meer om dat te gaan, uh, ja, ja. gaan leren. En, uh, op deze manier kun je nu gewoon zelf, zeker bij Follow man die kun je er zelf erin verdiepen. En weten nou ja, wat je zelf wil bijschaven. En ja, waar je ja, ja wil inderdaad. En dan, en dan leer ik ook veel beter. Of dan, ja, het, dan gaat het heel snel. Het viel mij ook wel op dat je in veel verhalen... link je eigenlijk, trek je parallellen naar het verleden. Ja. Dus je neemt de actualiteit, of nou, over pensioenen gaat... of over de schulden van Griekenland, de, de banken, de problemen bij de ja. banken. Vaak ga je terug naar de jaren dertig. Of tenminste, in een aantal verhalen heb ik dat gezien. Ja, het verleden ja, ja, dat is, dat, ja, dat is denk ik nu... Uh, als, je, als je een enigszins vergelijkbare crisis wil hebben... Dan is het denk ik de jaren dertig uh, wel het best. Maar natuurlijk, ik besef me ook wel dat er hele grote verschillen zijn. We zitten hier nu niet meer met uh, dat je echt de honger hoeft te leiden als je werkloos bent of zo. We zijn ja, gelukkig een stuk beschaafd hoor, wat dat betreft. Ja. Maar het is wel, dezelfde, dezelfde dingen komen wel terug. Van dat, dat men de drang heeft om te bezuinigen. Je zou kunnen zeggen de euro en de goudstandaard, er zijn een heleboel dingen gelijk aan. Dus daarom vind ik het interessant om ja. daarnaar terug te gaan en hoe, hoe, hoe men toen praatte over soortgelijke problemen. En waarom pak je dan de jaren 30 en niet de jaren 80 bijvoorbeeld? Want die worden ook vaak gebruikt in, als we verwijzen of vergelijken uh, qua crisis. Uh, dat heb ik ook wel. bijvoorbeeld met de woningmarkt. Dat, we, dat wordt ook vaak vergeten. Hadden we eind jaren zeventig hadden we ook een hele grote, hele grote house. En dat stortte ook begin jaren tachtig in. Dus dan kan ik daarna uh, terug gaan. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld... Uh, echt het uh, grote bezuinigen en de, en de grote debatten... die daarover werden gevoerd of juist niet werden gevoerd... zoals in de jaren... dan, dan is denk ik de jaren dertig, vind ik dan ja. interessanter. Kan je hem voor vandaag ook trekken? De plannen die nu worden aangekondigd... en, en de vergelijking met de jaren dertig? Uh, nou ja, goed. Wat, wat ik al zeg, hè, met het bezuinigen, dat was toen uh, alleen toen werd het allemaal wat retorischer, wat anders verpakt. Dat iedereen uh, heel calvinistisch was. Uh, we hadden toen Colijn aan de macht en, uh, en dan werd er echt gesproken over een zedelijke begroting en, uh, en dat soort uh, zaken. En nu noemen, noemen we oh, dat gewoon netjes de 3%. vandaag. Ja. ja, dat was op zich wel prettig. Maar en, qua en... strekking, Colijn had het natuurlijk ook van, het is niet anders. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat merk ik wel heel erg. Dat dat een beetje terug begint te komen. Want in het begin... in de in begindagen van dat we echt... naar dat grote bezuiniging gingen... dat was eigenlijk ergens in 2010... toen dat ook van Griekenland allemaal naar buiten kwam... dat die hadden zitten sjoemelen. Eh... Mm -hmm. uh, en toen waren er nog allemaal echt nogal uh, economische theorieën over, over waarom we dat moesten doen. Je ja, had uh, ja, toen een man die zei nou als je nu gaat bezuinigen Alessina van Harvard was dat. En die zei van als je nu gaat bezuinigen dan werkt dat een soort verjongingskuur. En dan uh, er wordt, uh, er gaat de economie van groeien. Nou ja die theorieën dat is allemaal een beetje door de realiteit ingehaald. En nu zie je dat, dat het meer wordt verdedigd. Niet meer op basis van theorie of zo. Het wordt gewoon gepresenteerd als een voldongen feit. We kunnen niet anders ja. eigenlijk. We hebben boven onze stand geleefd. En nu moeten we pijn lijden. Ja, en Willem Alexander, de koning, zei vandaag ook wel van we jaarlijks in die troonreden, dus dat, dat is natuurlijk door ja. Rutte gemaakt, maar ja, ja, ja, uit ja, dat zijn klonk mond kerst, het. Ja, dat we 11 miljard nu al aan rente betalen ieder jaar ja, maar door dat, het begrotingstekort dat wij hebben. Dus ja, dat mag niet verder oplopen. Ja, dus, maar dat is dus idioot. De rente die we nu betalen is lager dan ooit. Maar eigenlijk. het is wel 11 miljard. Ja, maar dan, je jaar. moet het ook niet als 11 miljard uitdrukken. Je moet het als percentage van wat we elk jaar met z'n allen produceren. En als je daarnaar kijkt, als percentage van het BBP dus... dan, dan betalen we echt enorm weinig op dit, uh, dit uh, moment. En, en dat komt gewoon omdat de rente heel laag is. En hetzelfde geldt voor de staatsschuld. Ik, ik heb een grafiekje gemaakt een keer van... Uh, sinds 1800 of zo weten we wat de staatsschuld is... Nou, Dan is in, geloof ik, 150 jaar van de 193 uh, afgelopen jaren... is, is de staatsschuld hoger geweest dan nu. En, en het is, wordt nu in één keer een hele grote obsessie... alsof, we, alsof de wereld eindigt. Of zo. Nou ja, Dat heeft natuurlijk te maken met dat wij ons zo hard hebben opgesteld... destijds over die 3% dat je maximaal een begrotingstekort mag hebben. Tegenover Griekenland? En zo. Ja, ja, in Europa. Ja, nou ja dat, dat, dat, zou, dat zou een uh, politieke reden kunnen zijn... maar dat maakt het economisch nog steeds gewoon uh, totaal... Uh, Idioot, voor mij betreft. Maar dat komt er dus wel op neer dat de politiek daarin aan het langste end trekt ten opzichte van, van de economie. Want jij zegt. Ja, ja nee, dat klopt. Dat klopt is zo'n politiek. Het, van die 3%, wat jij of tenminste, wat je zegt van eigenlijk hebben we nu betalen we relatief weinig aan, aan rente omdat de rentstand zo laag is. Ja. Is dat dan ook meteen het pleidooi om dus veel minder te bezuinigen. en juist weer geld te investeren? Want dat blijft natuurlijk de um, eeuwige discussie. Ja, nou ja, als je, als je, als je echt van de huishoudboekjes logica bent... of als je, echt, als je echt denkt, de overheid is een bedrijf... waar ik niet helemaal achter sta. Maar dan zou het, wel logisch, zou het nog logischer zijn... om als de rente 2% is... zoek een project wat meer dan 2% oplevert. En ik denk dat, dat dat niet zo heel erg moeilijk is. Je weet van zonnepanelen bijvoorbeeld allemaal... dat dat, dat, dat meer kan opleveren dan 2% over een periode van 10 jaar. Dus... Dat lijkt mij heel erg vanzelfsprekend. Dat je op het moment dat de rente laag is. dat je dan meer gaat investeren. Ja, en dit maar zou als dit zou moment zijn de, of als de overheid zijn. De? Als de overheid zijn, want wij, de overheid kan nu voor twee. ja, het is nu inmiddels misschien wat meer. 2,7 of zo kunnen, kunnen we lenen. Uh -huh. Voor tien jaar. En dat, dat, nou ja, dan, dan kan je investeringen doen. Die, waarvan je weet dat die uh, iets, uh, iets meer, meer uh, opleveren dan 2,7 procent. Heb je wel die investeringsdrang gezien vandaag? Gehoord? Uh, nou, er kwamen plannen voor een investeringsinstelling. Dat uh, was nog niet heel concreet. Ik, misschien is het ergens anders wel geconcretiseerd, maar dat heb ik nog niet gezien. Dat is volgens mij waar ook de. Wat kan zijn? Ja. Maar de financieel Dagblad ook over hebben. Ja, dat, maar dat, je hebt de nationale hypotheekinstelling, daar gaan ze dus de aan NRC. beginnen. Ja, en, bedrijven uh, die een hypotheek in hypotheek kunnen beleggen. Ja, nou dat is Dan weer iets dat? anders. Dat okay. is weer iets anders. Daar ben ik niet heel erg enthousiast over. Hoewel ja, het kan ook niet zo kwaad. Maar dat uh, is wat jij bedoelt? Want dan kunnen we daar ook nog zo over hebben? Maar... Ja, inderdaad. Nou, ze wilden ook nog, of dat zag ik in de troonrede, twee zinnetjes. We gaan een instelling oprichten en die gaat uh, ervoor zorgen dat pensioenfondsen en verzekeraars, die gaat die uh, koppelen, eigenlijk aan investeringsprojecten in, uh, in de infrastructuur, in de energie en de ja. zorg. Uh, nou, dat klinkt op zich heel sympathiek. Maar ik denk koppelen, dat, dat is nog niet. Ja, ik zou dan zeggen, richt gewoon een investeringsbank op, zoals wij na, na de Tweede Wereldoorlog hadden, hadden we een herstelbank. En daar, daar, daar, daar zaten ook pensioenfondsen in. En dit klinkt toch wel weer wat zwakjes dan. Maar, uh, wat is het verschil? Tussen een bank en zo'n... Ja. Nou, dit klinkt meer als een soort bemiddelingsinstelling. Dus die gaat gewoon zoeken van hier zijn de projecten. En uh, daar die zijn daar potentiële geld in de potentiële investeerders. En een bank die, die leent gewoon geld aan, ja. uh, aan zo'n project direct, eigenlijk. En het verschil zit er dan ook in dat nu een pensioenfonds kan zeggen... dit project vind ik wel, dat niet. Ja. En als je, zoals het toen de herstelbank was... dat wordt gewoon één grote pot en daar wordt alles uit betaald. Ja, inderdaad, zoiets, ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat is op zich, het is wel een aanzetje tot eindelijk weer eens investeringen stimuleren. Ja, klopt. Maar ja, goed, het was ook niet concreet hoe, om hoeveel geld dat allemaal ging en zo. En ik. Als je tegelijkertijd 6 miljard bezuinigt, hoewel ze dat wel redelijk slim hebben ingevuld. Uh, dan, uh, dan, dan gaat dat niet groot genoeg zijn om hm. daarvoor te compenseren, vermoed ik. Of ze gaan, of ze gaan niet zo'n instelling inrichten dat het echt om zoveel miljarden gaat, dat dat gaat compenseren. Dus het zet te weinig aan de dijk. Ja, dat denk ja. ik wel, ja. Uh, investeringen kunnen sneller afgeschreven worden, was ook een van de maatregelen vandaag. Ja. Voor bedrijven? Bedrijven zijn op zich best positief hè, over die Ja, ja, de, ja ik zag het. Het FD, inderdaad. Ja, nou, ik denk dat ze daar ook nog een beetje op kijken. Want. Ik weet niet wie hier de grootste zwartkijker is. Ja, ja ik ben, ben wel een beetje positief. Ja, ja, ja, ik weet het. Ik, ik, ik hoop dat ik nog eens positief mag gaan zijn. Maar ja. ik, ben, ik ben met de economie bezig gaan zijn in de crisis. Dus ik heb alleen nog maar zwart kunnen kijken, ja. helaas. Maar, uh. uh nou, ik Die denk. Ja, nee, ik denk, ik denk dat, uh, dat bedrijven zich daar ook een beetje op gaan verkijken. Want al die bezuinigingen, uh, ook, ook een kleinere overheid of zo, waar ze dan heel erg voor zijn. Dat gaat er uiteindelijk toch voor zorgen dat, dat, dat bijvoorbeeld dan ambtenaren minder te besteden hebben. En dat gaat uiteindelijk ook allemaal naar bedrijven toe. Dus uh, ik, ik, ik zie ook niet heel erg waarom, waarom, waarom zo'n Wintjes of VNO-NCW heel erg voor die, uh, die bezuinigingen is. Want het is ook niet in hun belang eigenlijk. Nou ja, misschien dat zij wel meer in de En je ziet dat trouwens met MKB, uh, MKB Nederland, uh, die Biesheuvel, die begon echt bewegingen te maken. Dat hij dat dat begreep van nou ja, uh, zo'n btw-verhoging en dergelijke, ja. dat dat heel erg veel schade heeft aangeleverd. Gezinsvogel die nu ook weer komen, is dat ja, ook zo precies. lief? Ja, precies. Ja. Ja. Toch 600 miljoen om werkgelegenheid te stimuleren. Ja. Dat is ook een investering ja. in werkgelegenheid? Ja. Nou, als, als we hier toch even een jaren 30 analogie mag gaan maken. Dat was ook uh, toen. Toen werd er ook bezuinigd. En toen werd er tegelijkertijd ook gezegd. Ja, maar we gaan ook werk verschaffen. En we gaan ook grote, uh, grote projecten doen. Uh, hebben ze ook wel gedaan. In Nijmegen waar ik geboren ben. Het Goffert Park en zo. Dat is allemaal aangelegd in de jaren 30 Met van die grote projecten. Maar... Uh, je moet dat toch in grote perspectief zien van wat ze aan de andere kant dan weghalen. Zo'n 600 miljoen is leuk natuurlijk. Maar we hebben 700.000 uh, werklozen. En we hebben op dit moment 90.000 vacatures openstaan. Ja, ja. Dus uh, ja, het is, het is goed hoor. Uh, daar gaat het niet om. Maar het is zet te weinig zoden aan de dijk gewoon. Het wat is... dan wel? Nou, Eigenlijk zouden ze het gewoon helemaal moeten omdraaien nu, dit beleid. En ze zouden niet zo idioot op die 3% gefocust moeten zijn. En ze zou juist de andere richting op moeten gaan om die werkloosheid weer een beetje op een reden te brengen. Maar het is dan op die pijf. andere richting. Nou, meer, meer stimuleren bijvoorbeeld. En dat ligt er een beetje aan je politieke voorkeur hoe je dat zou willen doen. Door bijvoorbeeld de belasting te verlagen. Of, of dat je het doet CDA dat, door de wil dat ook, hè? Ja, ja, nou ja, doe dat dan ook. Alleen dan moet je wel accepteren dat het kort eventjes oploopt. Maar, uh, hoe zou jij het willen doen? Nou, ik zou ook wel pleiten voor, voor wat belastingverlagingen. Ik zou vooral die BTW dan uh, omlaag doen naar zeg uh, 16% of, uh, of iets dergelijks. Ook in het kader van, uh, uh, van heel Europa, want dat moet je ook meer, uh, meer gaan meenemen. Dat als wij ook in het noorden, en dat, dat onder andere Nederland dus, als wij uh, ook gaan bezuinigen, terwijl ze in het zuiden ook bezuinigen, dan hebben hun ook geen afzetmarkt om naar te exporteren. We zijn met elkaar kapot uiteindelijk. Ja, dan wordt het gewoon een negatieve spiraal ja. in die zin. Dus uh, eigenlijk zou gewoon Nederland en Duitsland, alle twee... wij hebben enorme handelsoverschotten. Dat zou wel wat minder moeten. We moeten gewoon meer importeren eigenlijk. Uh, wat, meer, uh, wat meer mooie Prada-tasjes en, uh, en uh, <tus> Portugese wijn Daar of zo. Daar hebben de mensen geen geld voor, yes Nee, maar daarom. Daarom BTW omlaag. Oh, Oké, okay. en daar dan de btw op verlagen. En dat maakt het mogelijk om wel een Prada uh, ja. outfitje te kopen. Ja. en het is goed voor de binnenlandse bestedingen en uh, het MKB. En uh, die zijn heel erg afhankelijk van binnenlandse maar bestedingen. Maar zet dat genoeg zoden aan de dijk? Nee, niet alleen dat hoor. Ik zou nog veel meer... Je moet natuurlijk ook... Iedereen uh, weet bijvoorbeeld dat er sommige investeringen gewoon gedaan moeten worden. Zoals in, in duurzame energie. En wij lopen daar heel erg in achter. We hebben nu een met... energieakkoord... Ja, nou ben ik daar geen groot expert in. Maar ik hoor daar niet hele positieve geluiden over. Van mensen die ik, die ik daar wel in nou, we vertrouw. Doen, we voldoen dat in ieder geval als het doorgaat in 2020 aan de, aan de Europese normen. Vroeger ja. wilden wij voorop lopen, maar dat is in ieder geval niet gelukt. Dus nee. dan zitten we op 14 volgens mij. Maar na nou, een zitten wij nu op 4 en We uh, moeten naar 14 in 2020. Ja, ja. En, en Duitsland zit al op 20 of, ja. uh, of iets dergelijks. Nou ja, die investeringen moeten sowieso gedaan worden... in, in, in, in zonnepanelen en in uh, windmolens... Nou, doe dat dan nu. En uh, uh, moet er ook geïnvesteerd worden in het energienet. Nou, laat, laat Tennet nu die investeringen uh, doen. Bovendien groot project. Is dat, ja, een groot project inderdaad. Ja, ik dat... moest denken aan... Ik zat vanavond altijd wat te kijken. En daar zagen we oud-minister Johan Witteveen. Met recht oud. Ja, nou, dat vind, ik dus, dat vind ik dus leuk. In want de negentig dat... is die man. Ja. 92 geloof ik. Ja. En die kwam, die gaf van... Begin een nieuw werken. Er wordt nu toch ook gezegd van... Uh, dat gaat niet goed daar. Daar moet op geïnvesteerd worden. Als je een nieuw plan. Presenteert dat levert banen op. Het geeft ja. mensen vertrouwen. Je hebt als, als overheid geef je het voorbeeld van: kijk, we zijn iets aan het creëren weer in ja, Nederland. Ja, ja, ja. Maar dat zou dan wat jou betreft ook op, op, uh, bij Tenet kunnen gebeuren... qua elektriciteit aanleg. Dat je zo'n groot iets pakt. Ja, en een leuke trouwens bij Tenet... dat is, uh, dat is ook nog dat het waarschijnlijk niet eens voor die 3% meetelt. Omdat dat allemaal onder staatsgarantie gaat... en garanties stellen niet mee in het begrotingstekort. Oei, dus nou, dan moet dan je, we... die begrijp ik even niet. Wat bedoel je daarmee? Nou, Tenet, dat is een staatsbedrijf dat het energienet beheert... Ja. En uh, als die investeringen gaan doen, dan lenen ze gewoon geld uit de markt, eigenlijk. Uh, en, dan, en dat gebeurt onder staatsgarantie. Dus de overheid die garandeert wel van oké, okay, die schulden gaan terugbetaald worden. Ja, ja. Maar die garanties, die tellen niet mee in het begrotingstekort. Okay. Dus, uh, dus, dus als uh, de eurocommissaris Reen dan eventjes op bezoek komt en die gaat kijken, oh, houden jullie wel netjes aan die ja, 3%, ja. dan telt het niet eens mee. Dus dat is eigenlijk een soort... Uh, maar dat, dat, wat ik leuk vond van, van, uh, van Witteveen... is dat, dat uh, hij is ook nog een man van, van, van de jaren 50, 60 eigenlijk. Toen dit, toen dit soort ideeën... Dus hij is een VVD'er. En ook geïnspireerd op de jaren 30. Hè? Heeft hij een boek ook over geschreven? Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, dat was, dat was dus de grote consensus na de jaren 30... dit nooit meer eigenlijk. Van, we willen niet die mensonterende werkloosheid terug van uh, Colijn. Die werd helemaal verafschuwd, die man eigenlijk... En toen was het, of je nou een VVD'er was als zo'n Witteveen... of echt PvdA, zo'n DNL of zo... dat was dan helemaal het andere uiterste weer. Iedereen was er wel over eens dat je gewoon in een crisis... moest de overheid niet ook op de rem gaan trappen. Dan moesten er gewoon investeringen worden gedaan... of moesten de belastingen omlaag... Ja. En Witteveen is nog iemand die in die tijd heeft geleefd. En dat merk je heel erg nu. Dat contrast met de huidige generatie VVD'ers... die gewoon uh, over huishoudboekjes en dergelijke hebben. Hij snapt nog Wat iets van macroeconomie. Want zijn misschien nog niet? Wat? Zijn de VVD'ers van nu dan pragmatischer? Of nee, nee, nee die, die, die denken gewoon over een staat alsof het een soort huishouden is. En alsof je dat in isolatie kan gaan zien van, van de rest van de economie. Die, die denken dat je met z'n allen tegelijk, dat vond ik ook het rare, in het, in het CPB, in het voorwoord, dat had minister Kamp, die had in het voorwoord van um, ja, huishoudens, bedrijven, pensioenfondsen, banken en overheid moeten allemaal bezuinigen. Terwijl, ja, als je met z'n allen op de rem gaat trappen... dat, ja. dat is nou het, het echt het inzicht van, uh, van de macro-economie van de jaren dertig. Dat de een zijn uh, uitgaven en de ander zijn inkomsten. Dus als iedereen gaat stoppen met geld uitgeven... dan, dan krijg je gewoon krimp. En dan zorg je er niet eens voor dat iedereen tegelijkertijd kan bezuinigen. Dat en kan als een wereldeconomie dan wel aan zou... Uh, ja, dan dan kijk, kun je daar uiteindelijk van mee gaan profiteren. Ja, want, want dan, je kan natuurlijk je wel op gaan heisen aan het buitenland. Maar ik, ik weet niet... Kijk, we hebben al een handelsoverschot van 19%. 10 procent. Wat absurd is. Dat is absurd hoog. In Europa is er niet meer, geen land dat zo'n hoog handelsoverschot... En wil je dat dan nog hoger gaan maken... of? weer je nog meer op. export geleiden. En dat nee. gaat ook weer ten koste van, van Zuid-Europa. En dan gaan we weer streng met ons vingertje wijzen naar hun. Van uh, hey, jullie zijn niet concurrerend genoeg. Omdat wij allemaal. Nou ja, ja het is een beetje, beetje irrationeel allemaal. <lacht> een beetje irrationeel, noem je het. Zullen wij eens naar muziek gaan luisteren? Ja, leuk. want het is allemaal uh, goede cijfermatige economische kosten. Die we, die we voor onze kiezer krijgen. Jij bent een jazzliefhebber. Ik ben een jazzliefhebber, ja. Had jij niet gewoon in een andere tijd moeten leven, joh? Dus ik denk, uh, waar je nou, allemaal ik bevalt, dief, me, het me, wel nu. bevalt en, me wel en, nu. Toch wel? Ja. Nee. Luister je echt oude jazz? Of, uh, nou, ik moet modern? zeggen... Ik heb nu wel een beetje een, een, een, op, op aanraden van jullie producer... wel een beetje een oud nummer uh, uitgekozen ook. Maar... Um, uh, normaal luister ik wel naar een nieuwere, een nieuwere jazz eigenlijk. Maar dit vind ik ook leuk omdat ik uh, Thelonious Monk heb ik uitgekozen. Uh, ik denk dat ik toen uh, tien of elf was. En toen was de eerste keer dat ik echt jazz hoorde of bewust me ervan was. En toen, dat was met een documentaire over Thelonious Monk. Uh, die ik bij een buurjongen van mij, hele talentvolle uh, pianist was dat... Ging ik dat kijken en het is hele, eigenlijk vrij ontoegankelijke muziek. Maar ik was, ik, was, ik was echt helemaal gefascineerd. Dit nummer niet, hè? Dit is te doen. Nou ja, ja. nou goed, ja, laten we hopen. We gaan luisteren. Okay. De muziekkeuze van Jesse Frederik. van mijn gast van vannacht, Jesse Frederik. Het nummer 'The Crap School with Nelly. Mocht u zich dat afvragen, omdat u het juist hele fijne muziek vond. Ik vond het best toegankelijk, Jesse. Hmm. Nou, dank. Ja, ja mooie muziek. Wellicht nog in tweede uur dat we nog iets van, uh, van kunnen draaien. Jesse Frederik blijft twee uur lang. Dus uh, ik vind het leuk om na één uur um, met u thuis ook door te praten over wat we vandaag allemaal te horen hebben gekregen. Uh, een van de belangrijke dingen die je ook heel de tijd terug hoort komen, is dat wij van een verzorgingsstaat gaan naar een participatiemaatschappij. De omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid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 Dat was een mooie soundbite van vandaag, denk ik. Dat hè? was hem wel, hè? Ja, ik denk ja, ja. het ook. De participatiesamenleving. Ik, ik heb niet gekeken wat de trending was op, op uh, Twitter... maar ik denk dat die wel redelijk, uh, ja. naast hashtag troonreden... dat wel participatiesamenleving het goed deed. Ja. Uh, baart het jou zorgen voor de toekomst? Of zeg je, ja, eindelijk? Uh, ja, weet je, dat is altijd bij dit soort politieke begrippen... wat, wat, wat betekent het eigenlijk precies? En nou, dat je het zelf moet gaan doen dat we het voor elkaar moeten Ja, maar moeten gaan wat, wat al zelf moet gaan doen... Kijk, hij noemde... dat moet ik hem maar nageven... hij gaf er nog wel drie voorbeelden aan... dat is concreter dan normaal. Maar ik denk... Um, is, is, ik ik, ik bleef, blijf dan vooral het negatieve zien eigenlijk... dat we af moeten van die verzorgingstaat. En dan, dan denk ik dat, dat er toch een beetje een negatieve visie daarop is... Um, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Amerika, dat is dan de grote participatiemaatschappij, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Uh, als je kijkt hoe ze daar bijvoorbeeld met de zorg omgaan, dan uh, uh, daar, daar betalen ze dus drie keer zoveel als, uh, als, uh, als hier of als in elk ja. ander uh, land. En dat komt juist omdat ze daar een soort doe het zelf maatschappij hebben, waarin uh, mensen dat allemaal zelf maar moeten inkopen. En als je niet verzekerd bent, dan heb je pech. Ja, Want dan, nou, kan je, dan hoef je echt niet te rekenen op je buurman ja, die alles voor je betaalt. Maar, maar zelfs nog los van al die menselijke componenten... is het ook economisch gewoon echt uh, totaal irrationeel. Want je, ja. hebt daar, je, hebt daar, je betaalt daar dus drie keer zoveel voor zorg. Uh, die, al die bedrijven die worden daar onconcurrerend door. General Motors die betaalt zich schil aan verzekeringspremies. Omdat het allemaal zo duur is. En dat is nou juist het mooie van een verzorgingsstaat. Dat kan ook gewoon economisch heel efficiënt zijn. Ja, maar in dit geval... Als ik... Even die cijfers erbij pakken. Uh, naar zorg gaat nu 66 miljard sociale zekerheid, 82 miljard. Die kosten die zijn sinds 1970 geloof ik met 900% toegenomen. Het is toch ja, niet meer te doen? Maar als, nogmaals, dat zijn, dat zijn allemaal nominale getallen. En je moet het wel altijd uitdrukken als percentage van, het, uh, van wat we allemaal produceren. Maar het is bijna de helft van het budget gaat naar zorg tegenwoordig en sociale zekerheid. Ja. En dat, dat is inderdaad iets. In Nederland hebben we ook wel hele hoge zorgkosten. En ik moet eerlijk zeggen... Uh, ik heb eigenlijk van collega's geleerd... dat als je iets niet weet op de radio... dan moet je gewoon met heel veel zekerheid doen alsof je het toch weet. Maar dat weet nee, ik ook niet. Ik je kan ook uh, gewoon het... eerlijk zeggen van ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik <laughs> weet daar nou nou ook, ook precies uh, niet, uh, niet helemaal het, uh, het fijne van. Maar... Um, nou ja, het, het feit is wel... dat die... Uh, over de, de, de zorgkosten, dat ze te hoog zijn. Ik zeg, er moet wel iets gebeuren. Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Dat moet, moet sowieso moet daar, uh, moet daar iets aan, uh, aan gebeuren hier in Nederland. En, uh, maar het is ook wel onvermijdelijk, want je hebt gewoon demografische uh, dingen. Dat er komt vergrijzing, dus je zou ook verwachten. Het is ook wel logisch dat je dus hogere zorgkosten gaat krijgen ja. in de toekomst. En om daar dan... Uh, maar dan om... is het ook logisch te zeggen: die verzorgingstaat heeft zijn beste tijd gehad. Dat ja, kan maar niet, het enige wat je dan doet straks is bijvoorbeeld als je zo'n eigen risico uh, gaat doen dan verschuif je het eigenlijk van het budget van de overheid... naar het budget van de huishoudens. Maar die kosten die blijven eigenlijk nog steeds bestaan. Ze worden alleen verschoven. En voor mij is meer de vraag... Uh, op welke manier is het efficiënter dus op welke manier kan je het voor de laagste kosten bewerkstelligen ja, ja. en als dat zo is dat je het via het overheidsbudget het, het, het voor de laagste kosten kan bewerkstelligen dan doe je dat ja. en als het via de huishoudbudget het voor, voor de laagste kosten kan dan doe je dat maar, dat maar dus in Amerika de economische bijvoorbeeld... benadering maar de, de, waar die participatiesamenleving naartoe moet gaan is natuurlijk dat niet alleen maar die economische benadering er is maar ook gewoon de mentaliteitskwestie dat het vanzelfsprekend wordt dat je niet het geld ergens vandaan haalt maar dat je de hulp of die rollator. Die die al een jaar in de garage staat van de buren. Dat je die gaat gebruiken. Ja, nou ja, goed. Maar ik, ik, ik ben dan misschien toch wel wat meer van de economische benadering. Maar kun je dat, dat loszien van elkaar? Uh, Zo'n puur moreel idee van, ja. uh, van mensen die moeten maar voor zichzelf zorgen. En, uh, um, even denken hoor. Ik denk wel dat je dat. Uh, ja, ik, ik. Of ik merk in ieder geval omheen dat dat heel vaak los van elkaar wordt gezien, inderdaad. Maar ik zou toch. Ik, ik zou toch. Uh, uh, moraliteit ook wel een beetje gaan ophangen... aan wat economisch efficiënt is. Ja. Dat zou, zou ik niet totaal los van elkaar kunnen zien. Nee, nee maar ik denk wel dat je... Dat is hetzelfde met als je het hebt over de kosten van de zorg... dat mensen vaak wordt verweten of wordt verweten... Vaak wordt gezegd, ze hebben zo weinig kosten zijn. Ze weten ook zelf niet hoe duur behandelingen zijn. Hoe duur bepaalde producten zijn of middelen die ze gebruiken. Dus mm -hmm. dan komt het toch ook op mentaliteit aan. Dat je als je daar misschien meer bewust van bent, dat je minder gaat uitgeven. Ja, maar dat is dus een beetje het probleem met de zorg. Uh, in Amerika ben je daar dus wel heel erg bewust van bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dan blijkt ook niet dat, dat daardoor in één keer veel lage kosten zijn. Kijk, op het moment dat jij in een ziekenhuis terechtkomt. Dan, uh, dan zit je niet zo heel erg in over de kosten. heb je niet zo heel erg veel opties. Dus, uh, en, en er is bovendien ook enorme, enorme wat economen noemen informatie asymmetrie. Dus de patiënt weet heel weinig. En uh, de, de partij tegenover hem in de zorg die weet heel, veel ja. meer dan hij. Dus in, in zo'n situatie kan zo'n markt eigenlijk kan ook niet heel erg goed werken. En dan is de vraag, wat ga je daaraan doen? Uh, kan je het dan niet vee, beter? Um, daar heel veel uh, regulering of je laat het helemaal via de overheid verlopen. Zoals we vroeger hadden de ziekenfondsen. Zou je daar naar terug willen, dat systeem? Denk je dat dat het beste werkt? Ja, kijk, nogmaals, ik ga praten over dingen waar ik eigenlijk niet zoveel verstand van heb. Hè, maar ik weet wel dat ze in, in uh, ik, ik zie wel die plaatjes van wat het allemaal kost. En bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar ze nog wel echt een uh, National Healthcare Service hebben. Uh, daar, uh, daar kost het veel minder dan hier. En die, uh, die, hebben, die hebben wel zo'n systeem. Ik weet niet of dat puur en alleen daardoor komt. Ja. Maar um, het, it, it is niet, het is niet een soort uh, doemscenario of zo om daar naar terug te gaan. Nee. Er zijn een heleboel landen die zoals Australië heeft hetzelfde, die hebben ook hele lage kosten. Dus er moet wel iets. Maar er, er zal wel iets moeten veranderen. Daar zijn we het wel ja, over nee, eens. Wel ja, nee, dat zal ongetwijfeld. Maar ook nog even iets uh, om dan. Uh, uh, het is niet een acuut probleem in die zin dat. Uh, dat beseffen ook weinig mensen zich. Maar er is. Uh, op de lange termijn. Heeft Nederland. Uh, heeft de overheid. Heeft een houdbaarheidsoverschot. Dus dat wil zeggen dat de overheidsfinanciën eigenlijk heel solide zijn. En uh, die zorgkosten. Die, die stijgen wel enorm. En er mm -hmm. moet ook wel wat aan gedaan worden. Maar het is niet iets van. Dit moet nu, op dit moment, moet daar, uh, moet daar iets, uh, iets aan gebeuren. Daar hebben we wel de tijd om daarover na te denken. Maar dat zorgt niet, want we hebben nu toch een nijpend tekort. Een nijpend begrotingstekort. Dus een, wat... een nijpend begrotingstekort? Ja, Ik uh, zie uh, niet echt het, uh, het grote gevaar, eerlijk gezegd. Het, de, we hebben het wel over miljarden die we tekortkomen. En we ja, hebben ons niet... te houden aan die 3%. Dat zou ja, ja, dat, je, dat dat is dan je het los argument. moeten laten. Ja. Ja. Maar daar hebben we wel mee te dealen nu in Nederland, toch? Dat we ons nu eenmaal ja, niet. 3% die 3% moeten houden. Nou ja, dat bedoel ik. Dat is, dat is de retoriek van het voldongen feit. Dat ja. moet nu eenmaal. Maar dat, ja, dat zie ik niet. Ik, ik denk niet dat dat nou eenmaal moet. Er zijn ook heus andere opties. Maar je denkt, als, want we hebben dat van Europa opgelegd gekregen als land zijnde nu. Van volgend jaar mag je een beetje soepel zijn. Maar ja. het moet gewoon een die 3%. Wat zou je dan zeggen van doe maar gewoon niet. En kijk maar wat er dan gebeurt in Europa. Uh, nou, ik, ik, denk, uh, ik denk dat ah, je zou daar gewoon om de tafel moeten gaan zitten met Ren en kijken hoe soepel die daarin is. Eurocommissaris. Maar ik denk ook soepel zelfs... soepel was hij niet, toch? Volgens mij is het wel geprobeerd. We hebben wel gesprekken gevoerd. Uh, nou ja, hij heeft bij Frankrijk uh, bijvoorbeeld heeft hij wel een jaar uitstel gegeven... Ja. wat wij dan weer niet kregen. Nee, nou, dan denk dus ik van, nou, ga daar, eens, ga daar eens even over praten. Misschien kan je dat wat handiger. Maar ik denk dat dit kabinet dat ook... Uh, op zich waren die helemaal niet zo, zo tegen bezuinigingen, nee. bezuinigingen, zoals misschien zo'n Hollande wel is hoor. Maar zich een, achter. Een tweede ding is, is dat je dan uiteindelijk ook moet gaan afvragen: van uh, pak gewoon die boete dan. Oh, kijk. Dat is ook nog als, als dat 400.000 okay. werklozen scheelt, dan denk ik, dan moet je die afweging gaan maken. Yes, het is bijna kwart voor één. Ja. We gaan straks uh, verder in het uh, tweede uur na één uur. Ja, Prinsjesdag valt genoeg over te praten en over de plannen. Die uh, participatiesamenleving wil ik het graag met u thuis over hebben. Na één uur. 0800-1121. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV.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 Kent u dat rijmpje nog? Wat zegt Maarten? Of u dat rijmpje nog kent? Tien. Dat zijn mijn kinderjaren. Twintig ga ik aan het paren. Dertig. Moet ik zijn getrouwd? Veertig. Word ik al wat oud. Vijftig. Vijftig. Vijftig. Ik weet het niet meer. Jawel. U weet het best. Vijftig.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 Beste wensen. Regent het nog? Het is nu droog. Toen ik van mijn auto hierheen liep, regent het. Nee, het is nu droog. Goedemorgen. Dag Joop. Hebben ze bij jullie met oudjaar ook zo'n keet getrapt?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 Een heel goed 1977. En ook voor Nicoline, natuurlijk. Dank je. Oh ja, natuurlijk. Uh, Jij ook. <laughs> ook nog een gelukkig nieuwjaar, natuurlijk. Dank je. Breng Marion ook mijn wensen over. Hebben jullie nog iets bijzonders gedaan? We hebben met de moeder van Nicoline in het vondelpark gewandeld... en um, een appelbol gegeten bij Amerikain. Maar ik bedoel eigenlijk op oudejaarsavond...